Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet denkt na over extra coronamaatregelen. We ontkomen daar niet aan als de coronacijfers maar blijven stijgen, zegt minister Gropperhuis. We moeten uh, strengere maatregelen echt in overweging houden als uh, de ontwikkelingen van het virus in Nederland... Uh, uh, ongunstig uh, blijven. Want ze zijn de afgelopen nou, zeg maar week, twee weken zijn ze gewoon niet gunstig geweest. Ook de afgelopen dag is het weer hard gegaan. Bijna 9000 mensen kregen te horen dat ze corona hebben. Het waren er 120 meer dan gisteren. Grapperhaus zegt niet over welke maatregelen het kabinet nadenkt. In ons land zijn er tijdens Oud en Nieuw extra veel agenten aan het werk. In Amsterdam lopen er twee keer zoveel rond op straat. De politie is bang dat het onrustig wordt omdat veel mensen boos zijn dat er weinig mag. Ook moeten agenten in de gaten houden dat er geen vuurwerk wordt afgestoken. Studenten moeten straks weer loten voor populaire studies. Een paar jaar geleden werd dat juist afgeschaft en vroegen hogescholen en universiteiten om hoge cijferlijsten en goede motivatiebrieven. Maar dat zorgt voor ongelijkheid, zegt onderwijsminister van Engelshoven. Studenten met geld kunnen bureautjes inschakelen om ze door de procedure heen te helpen. Ik doe drankilo, zo heette de nieuwe campagne om vaker een biertje of een glas wijn te laten staan. Want te veel Nederlanders drinken erop los, vindt de overheid. Maar wat mensen op straat nou vinden van die campagne? Klinkt soort van hip. Tranquilo, en dat houdt in. Ja, tranquilo, dat is afgeleid van het Spaanse woord tranquilo, wat zoiets als aan betekent. Doe even rustig. Nou ja, ik drink wel af en toe, maar ik moet zeggen, vergeleken met mensen die ik kent, drink ik wel weinig. Wat zal zij een tien kiezen? Op een rustige, rustige avond, dan mogen het ook wel eens twee worden. Hoor. Een drie glaasje wijn is toch wel... De mag, zeg maar. Ik weet niet of zo'n campagne als dit helpt. Ik denk dat je toch vooral met je vrienden en familie in gesprek erover moet gaan. Morgen. Uh... Het kan wel lekker, lekker aanslaan, gewoon uh, tussen vrienden en zo. Want ik doe vanavond lekker drankje, Vanavond blijft het een beetje regenen en koelt vannacht nauwelijks af. Morgen grijs en regenachtig, maar soms ook droog, wordt een graad of zes. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gewoon op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw, warmte, warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Welkom in Zandvoort. Do you remember? in december. Goedenavond, Zandvoort. Het is vrijdag 11 december. Dit is welkom in Zandvoort. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben tot 7 uur bij je. Met allemaal lekkere muziek. En we tellen gewoon af. Nog 10 dagen tot de langste nacht. En dan worden de dagen alweer langer. En nog 268 dagen tot de Dutch Grand Prix hier in Zandvoort. She Side to side, she gotta have her own, money. She got her own money. Oh, yeah! Shout out to the girls that pay, They rent all time. If you ain't hit a pile.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 You're more car. But you yeah you go baby Bruno Mars, daar was hij weer. Ja, en wat gaan we vandaag allemaal doen hier in Welkom in Zandvoort? Straks om half zes hebben we Christel weer van de liefst uit Zandvoort. Kwart over zes komt Floor langs. Hij is van Galerie Bloemendaal. Ze hebben een nieuwe expositie en die gaat gewoon open, ook tijdens corona. En rond half zeven een column van Tino Stuy. En dan gaat het bij naam over Kaas van u. En dat je dat veel beter rustig aan kunt doen. Goed, we gaan lekker veel muziek draaien ook. Veel kerstliedjes, maar ook gewoon leuke muziek van, van eigen bodem. Zoals ze uh, En dat draai ik altijd... Alleen van Felline en Jaap doet het ook, maar op datzelfde album staat een heel mooi ander nummer. Dus we gaan even terug, even rustig. Het liedje heet Naar de maan. Dit is Felline. Ja, toch wel de ontdekking van 2020. Waarschijnlijk is het al iets ouder, maar... van het album rechtdoor was dat Feline naar de maan. Goed, het is uh, bijna kwart over vijf. Nog een kwartiertje gaan met Christophe Bellen. En tot die tijd, weet je wat? Kerstmuziekje, lekkere ouderwetse. Ken Oké, deze nog? Donny Hathaway, jaren 70. It's Christmas, jullie is die bij ZFM. Goedemiddag.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 To know you better. This Christmas, and as we trim the tree, how much fun it's gonna be together. This Christmas, the fireside is blazing bright. twee keer jaren 70. Sugar Billy 1975 met de Super Duper Love, en dat ken je natuurlijk van Just Stone. En daarvoor hebben we Donny Hathaway met This Christmas, ook uit de jaren zeventig. Ja, en daarvoor dus inderdaad Feline met naar de maan. En hoe makkelijk is het dan om een bruggetje te maken naar maan, onze eigen maan hier uit Nederland en uh, ja, het plaatje van afgelopen jaar, jij en ik tegen de wereld. Hier is die bij ZFM. Lekker man, nu zijn we hier beland Eerst liepen we zelfs door de appie hand in hand In de liefde en de ruzies vinden we balans We staan voor hete vuren, maar we geven het een kans Soms wil ik je zoenen of duw ik je weg Kunnen we lachen na gevecht Jij en ik passen perfect niet bij elkaar Soms vind je me lastig Geef je me lief? Geef je me alles of geef je me niets? Jij en ik passen perfect niet bij elkaar. Het is jij en ik. Ik knuffel je van achter terwijl jij de koffie zet Maar soms dan kijk ik in je telefoon en word ik gek Waarom ben je nog met al die in gesprek? Soms wil ik je zoenen of duw ik je weg Kunnen we lachen na gevecht Jij en ik passen perfect niet bij elkaar Soms vind je me lastig of vind je me lief Geef je me alles. Ik niet bij elkaar. Het is jij en ik tegen de wind. helemaal. De maan met jij en ik tegen de wereld. Drie minuten van half zes. Ik ga Christel maar eens even bellen, denk ik. En uh, tot die tijd, één plaatje. En dat is natuurlijk, ja, ik heb hem ruim elke keer als ik uitzending heb. Hoeveel vond ik? Hij is opnieuw uit. Hij is opnieuw ingezongen door Geiken. Mad About You. Twintig jaar nadat hij uitkwam, opnieuw ingezongen. Hier is hij, Mad About You. me insane, I can't fake for God's sake, so am I driving the wrong way. The trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad, Can someone tell me if it's wrong to be so mad, right. You, de nieuwe 2020 versie ingezommen door Geiken. En het is half zes, precies half zes. Hallo, Christel van Liefst uit Zandvoort. Hoi. Ik ben er weer, hoor. Ja, gelukkig. Op het laatste moment. Ja. <laughs> ja, dat weet niemand. Maar echt tien seconden voordat we in de uitzending kwamen van Christel binnen, inderdaad. Maar goed, je ja. bent er dan en helpt tijd. En ik heb op je site en blog gekeken. Je hebt een heel ja, aparte afdeling uh, Kerst in Zandvoort gemaakt. Klopt, inderdaad. Ja, ja. ik dacht, uh, nou, ik ga maar eens even kijken wat er allemaal te doen is in Zandvoort. Ja. En uh, er komen nog wel dingetjes aan. Het is dus nog niet helemaal compleet. Uh, maar uh, ja, het staat, uh, er staat wel wat op, inderdaad. Uh, er zijn een paar hotels die. Uh, een, een wat arrangementen hebben. Als je, nou goed, als je stand vertrouwt, hoef je natuurlijk niet in een hotel te gaan uh, slapen hier. Maar nou, als, uh, ja, als er zijn best wel natuurlijk mensen die denken, hé, hey, even nog lekker weg met de kerstdagen. En dan uh, ja, als je dan ergens wil eten, dat kan natuurlijk niet. Dus maar dan uh, de hotels die regelen dat diner. En uh, op je kamer kan het helemaal geregeld worden op iedere restaurant. Dus dat is wel leuk. En uh, ja, er zijn natuurlijk ook wel restaurants die nu uh, kerstmenu's aanbieden, mm -hmm. die je kan bestellen en op kan halen of laten bezorgen rond de kerst. Ja. En uh, ja, je moet toch wel wat verzinnen hè, met ja. de kerstdagen. Ik zag, ik zag ook allerlei uh, kerstboxen uh, die, die aangeboden worden, die kun je dan thuis afmaken? Um, ja, dan, kan je, inderdaad, dan krijg je zo'n hele maaltijd en dan moet je thuis dan nog even opwarmen, er zitten instructies bij dat je, hoe je dat verder uh, moet klaarmaken. En uh, dus dan, uh, ja, dan heb je toch een beetje, dan hoef je zelf niet helemaal te koken, maar dan, uh, dan heb je toch het gevoel dat je een beetje uit eten gaat eigenlijk. Dus uh, de local bistro heeft bijvoorbeeld uh, zo'n uh, zo kerstmenu, uh, wat je ja, gewoon helemaal een vijfgangmenu zat. Dus uh, nou ja, dan warm je thuis op uh, en dan uh, heb je okay. toch een beetje dat uh, restaurantgevoel van de local ja, bistro bij je thuis. Ja. Ja, zie je dat inderdaad, de Lassa doet het, uh, Marcel heeft ook een tapasbar erbij. voor de ja. Zaligheden bij uh, Wijn aan Zee. Wijn aan Zee gaat naar het station, zag ik. Ja, die gaat daar naartoe verhuizen. Ja, dat is wel heel erg leuk. Ja, ze, ja. En die heeft de... een mooie box... Nee, geloof. Ja, Ja, so die heeft een mooie box samengesteld... met allemaal Zandvoortse producten... van allerlei verschillende winkeltjes. En... Um... Ja, met, met mooie Zandvoortse lekkernijen. Dus dat is meer een soort borrelbox eigenlijk. En uh, Sommemans, dat uh, zit natuurlijk in Bentveld. Maar goed, Bentveld is natuurlijk ook nog Zandvoort. Ja. En die uh, komt ook nog met een, uh, met een kerstmenu. Daar zijn, zijn ze nu nog mee bezig. Maar dat uh, komt er ook aan. Dus uh, ja, er zijn wel uh, een paar van dat soort uh, dingen. En uh, ja, het is ook een beetje afwachten wat iedereen gaat doen eigenlijk. Hè? Het is nog een beetje... Uh, onduidelijk. Volgens mij is het in Zandvoort niet, gaat het niet heel druk worden met de kerstdagen in oud en nieuwjaar. Ik heb niet het idee dat er heel veel heel stil, uh, boekingen zijn. Ja, ik vind het veel te stil eigenlijk. Normaal, uh, deze tij, normaal in deze tijd is het gewoon ja, veel, veel drukker. Geen, geen Duitse ja. kentekens, helemaal niks. Het is zo doods en stil. Nee. Ik, niks aan. Heel vreemd. Ik weet nog van vorig jaar op ja. eerste kerstdag dat het uh, echt huis was bij het schaatsbaantje... en dat de uh, Tree het niet aankon omdat er allemaal Duitse families zaten te ontbijten... en, ja. en uh, te brunchen en zo. Ja. En uh, ja, dat zal dit jaar even helemaal anders zijn. Ik vind het ook wel heel uh, jammer. Nou goed, dat zijn we ja. weten natuurlijk allemaal wel... maar dat het schaatsbaantje er niet staat. En uh, ja. ja, er staan wel mooie kerstbomen voor in de plaats gekomen. Dat wel. En het uh, gemeentehuis is verlicht... Ja, dus, uh, dus ik vind het op zich best wel zo gezellig in het dorp hoor. Maar uh, ja, we zullen toch een beetje. Het zal al een hele andere kerst gaan worden ja, dan, dan uh, andere jaren. Ja. Hey, en Christel, is het al anders? Ik zag op jouw uh, jou Facebook, het, het gaat heel goed met Liefst uit Zandvoort. Je hebt meer dan 5000 volgers al. Dat is bijna ja. net zoveel als de Kardashians. En. Uh, <laughs> ja. Nee, maar je zegt zelf, ik had dat een jaar geleden echt niet verwacht. Nee, klopt. Nee, vorig jaar was ik aan het eind van het jaar heel blij dat ik uh, bijna duizend volgers had. En ja. uh, nu zit ik op vijfduizend. En uh, nee, ik vind het echt uh, heel erg leuk uh, om te zien hoe het, hoe het gaat. En ik krijg ook ja gewoon heel veel leuke reacties altijd van mensen. Dus het is een hoge betrokkenheid. En uh, ja, en, en leuke projecten waar ik mee bezig ben. Dus het, heeft, ja, het brengt mij sowieso zelf al heel veel. En ik vind het ook heel leuk om te zien dat het anderen ook uh, ja. veel brengt. Dus uh, ja. Ja, want er zat, ja. je mag er niks over zeggen. Maar er zit ook een video in van IAMsterdam. Iets voor internationale toeristen. En dan vertel jij hoe mooi Zandvoort is. Ja, ja, ik heb een van de zomer video. Het was een beetje aan het eind van de zomer. Een video opgenomen. Dat was uh, in opdracht van uh, uh, IAMsterdam en Zandvoort Marketing. En het uh, ben ik langs al mijn uh, ja, persoonlijke hotspots gegaan in Zandvoort. Mm -hmm. Dus echt de plekjes die ik het allerleukste vind. En uh, nou, die video die was net uh, drie weken geleden of zo klaar. En toen zei ze van ja, maar goed, het is, het is in het Engels. Dus het is echt voor ook internationale toeristen ja. gericht. Ze zei van ja, dan, uh, we gaan dat nu niet in de markt zetten. Dus, en sowieso is het natuurlijk nu winter. Dus uh, het, het, het, het duurt nog even. En zei ze, ja, je mag hem nog niet delen. Je mag tot, hem nog niet delen. Uh, heb je een mooie video, mag hem niet delen? De nee, is echt, ja, hij, ik vind hem zelf, ja gewoon heel erg leuk geworden. Okay. En, um, maar vooral omdat het echt langs mijn favoriete plekjes gaat, dus is dat is wel, uh, maakt het wel extra bijzonder. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ja. Even nog, dan hou ik jullie in spanning. Ja. ja, leuk, maar ik ben heel benieuwd. Goed, maar in ieder geval ja. op dit moment ben je gewoon de expert op het gebied van kerst in Zandvoort. Um, ja. Als, als kerstexpert ken jij de namen van de rendieren. Oei, <laughs> nou, alleen Rudolf denk ik. <laughs> ja, precies. <laughs> ik ga ze draaien, Destiny's Charles weet ze wel, en uh, ik spreek je graag volgende week weer. Oké, okay, tot volgende week. Tot volgende week. No. Dasher and dancer and prancer and vixen. Carmen and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous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 Avenue. En daarvoor dus inderdaad de rendieren van Destiny Child. Goed, dan nou even wat serieus, want er is uh, afgelopen dinsdag... hebben we misschien Opsporingverzocht gezien. Er zijn uh, ja, schandalig twee dames van 82 en 89 opgelicht hier in Zandvoort. En uh, er waren mensen aan de deur die zeiden dat ze van de thuiszorg waren. En uiteindelijk is dat dus helemaal misgegaan. Um, de politie heeft inmiddels die foto's vrijgegeven. En uh, je kunt op de site bijvoorbeeld van NH, maar natuurlijk ook op de site... van uh, Opsporingverzocht of van... Uh, de politie zelf kun je die foto's zien. En uh, ze vragen dus mensen van wie kent deze mensen. En uh, ja, kijk dus ook uit als je deze mensen ziet. Het zijn dus inderdaad oplichters, zijn niet van de thuiszorg. En uh, kijk even goed naar die foto's op de site van NH. Gaan we door met muziek. Poli Nottini, Iron Sky Lyrics. Met dat hele mooie stukje van Charlie Chaplin ertussen. Van een jaar of wat geleden. Maar ik vind het nog steeds prachtig. En helemaal nu met kerst. Hier is hij bij ZFM. Het is bijna kwart voor zes. En we gaan nog tot zeven uur door.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 Tiny, Iron Sky, prachtig om dat weer eens te horen. Ja, en dan even naar volgende week, want dan uh, is het de 18e en de 18e begint de Winter Pride en uh, die begint hier middags op ZFM met de Real Kick of Winter Pride en er is dan een speciale uitzending van het Rainbow Radio Team hier van ZFM en die beginnen dan om 1 uur tot 3 uur en dan nemen ze al een beetje een aanloop naar de zondag, want zondag 20 draaien we hier op ZFM de Rainbow Top 51 en ja, dat zijn natuurlijk al die mooie regenboogplaten. En uh, ja, daar kun je op stemmen op de site van ZFM, zfmzandvoort.nl. Daar, uh, daar staat die lijst. En er uh, staan er meer dan, uh, meer dan 100. En je kunt er gewoon op stemmen. En de beste 51, die worden dan zondag uitgezonden. Eentje die er zeker tussen staat, is natuurlijk ABBA. Dus we gaan gewoon lekker ABBA draaien. Hier is die, hier bij ZFM. Nog 10 minuten en dan is het 6 uur. En tot die tijd, the day before you came, ABBA. I must have left my house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 Through the business of the day, without really knowing anything, I hid a part of me away. I hope that I dream that you tell me here ben am again. <muchin'> no. Ik ben niet van streek. maar keer stekker ben ik alweer. Want alles is zo zoveel Ik kan je ook niet haten, nee, het liefst heb ik je terug. De kerstboom staat op zolder, zet hem morgen voor de deur. Vorige keer brandde geen kaars met kerst. Ik denk dat ik de slingers maar verschuur.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 Ik ben niet van streek, met kerst ben ik alleen. Nee, nooit had ik gedacht dat ik dit nog eens een meis zou maken, wat deed ik verkies. Ja, André Hazes, zien dan weer over van ABBA. En zo gaat het hier bij ZFM. Ja, weet je, het is gewoon kerst. En er zijn een paar van die platen, die moet je altijd draaien. En deze platen, daarvan weet ik. En mijn ouders luisteren, gaan ze een quickstepje doen. Hier is die, Chris Ria. Die hoort er gewoon bij. De ideale quickstep. Goed, nog een minuutje en dan uh, is dit programma afgelopen. Kijk, nog even heel snel de agenda voor Goedemorgen Zandvoort morgen doornemen. Morgenochtend tussen 11 uh, en 1 hebben we weer Goedemorgen Zandvoort. Wordt gepresenteerd door Ben Zonneveld. En wat hebben we dan allemaal? Onder andere de trekking van de loterij, hier van de ondernemersvereniging. We praten met de dominee en de pastoor over hoe kerst gevierd wordt hier bij de kerken in Zandvoort. Het genootschap Oud Zandvoort bestaat 50 jaar. Arie Koper komt over vertellen... Dan is er de adviesraad Sociaal Domein. Zij praten over wat hun agenda is en wat zij willen. Roy, van Do Roy Dongen komt langs. En dan gaat het over de Midwinter Pride. En de bestuurder van Prewonen. Nou ja, dat verhaal kennen we natuurlijk allemaal. Mevrouw Amle Huintens die komt langs en die stelt zich even voor. En gaat ook vertellen wat de plannen van Prewonen zijn. Dat allemaal morgen bij Goedemorgen Zandvoort. Tussen 11 en 1. En uh, Hier is het bijna afgelopen. We gaan nog een uurtje door zometeen met Welkom in Zandvoort. En dat zometeen na de klok van zes uur. En tot die tijd... ach, ja, een beetje reclame... en een beetje journaal, dat soort dingen. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.